Hier is de dertiende aflevering van onze crimireeks op glad ijs. wilt dus zelfs niet weten hoe het met mijn onderzoek staat. Geloof het of niet, Vanin, maar dat interesseert mij nu inderdaad niet. Nee, ook niet als ik u vertel dat ik morgen met Cindy Carlier ga praten. Maar, maar Vanin, dat kunt u toch niet doen?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 Hoe is het nog afgelopen met der Udo? Ook een goeiemorgen, Pieter, en lach met u zelf, hè? <laughs> zeg, ik ben nu juist op het internet op een paar interessante sites gestoten. Ja, dat is heel goed van u, maar doe uw jasje maar aan. We gaan nu eens met mis 500 cc babbelen. Volgens het internet krijgt Geld of zijn bedrijf elk jaar een flink pak Europese subsidies. het waar. Noteer dat dan maar ergens. Maar voorlopig kan me dat niet veel schelen, jong. En vertel eens... Zijn jullie nu vannacht naar huis gegaan of niet? Je hebt ineens wel erg veel belangstelling voor mijn doen en laten, Pieter. Ik voel me vereerd. Hmm. Waar woont die Cindy Carlier ergens? Ze heeft een luxueus penthouse op de Zeedijk in Blankenbergen. Kom, commissaris, alarm! Maar eerst zijn ze met uw bakkersauto weg. Nee, nee. Er is beneden een anonieme telefoon binnengekomen. Iemand uit een lijk zien liggen in een appartement in Blankenbergen. Het is lijk van Cindy Carlier... Bloedbad. Waarmee zou dat gebeurd zijn? Alleszins met een serieus mes. Zou ze die blind ook zelf aangedaan hebben? Ik denk van wel, Guido. Het lijkt er sterk op dat ze klaar lag op haar bed... om god weet wat te doen met een of andere klant. Haar badjas ligt inderdaad netjes over die stoel. Ja, zoveel bloed. En geen enkel voetspoor. Enfin... ...toch niet voor zover ik kan zien. We lopen wel een paar druppels naar de voordeur... Ja. ...en dan hier op de gang zijn er ook een paar... ...maar dan zijn ze ineens wel weg. Eigenaardig dat die melding bij ons is binnengekomen, hè. En niet hier, in Blankenbergen. Je hebt wel een... Hè? Guido, kom eens. Je hebt wel een heel schoon uitzicht van hier. En ook de nodige inkijk. Ik zie twee mogelijkheden, links en rechts van ons... Ja, ik denk dat er iemand vanuit een van die twee hoge gebouwen gebeld heeft. Ja, het is het onderzoeken waard, hè. En, hoe staan de zaken al? Anneke, wat kan jij hier doen? Ik ben gedelegeerd door mevrouw Saals. Mevrouw had geen tijd om zelf te komen, want ze moest naar een belangrijke vergadering. Nou, ze werkt er beter, hè. Want het is uw probleem dat hier ligt, Ayaneke. Vooral niet sarcastisch doen, van Vanin, ik ben niet in de stemming. Pieter, madame, analyse, inspector. Oh, dat is toch affreus. Zo'n schöne lichaam in stukken, wer macht zo wel? Ja, niet te geloven, hè. een inspector, help me maar met die handzoeken, alstublieft. Ah, mij. Die meisje heeft wel een serieuze bovenkant, niet? Ja, die kan tellen, hè, Rissek. Ze noemde haar niet voor niks, 500 cc. Van in uw manieren, hè? Zeg, staat die verdorie bij een lijk. Ja, sorry, schatje. Kom, Guido, we gaan eens rap die zogezegde anonieme beller proberen te traceren. En u bent u dus zeker dat u niet gebeld hebt met de politie van Brugge? Maar enfin, commissaire, ik het daar juist expliqueren. U hebt daar precies een telescoop staan. Ah uh. oh, ja. ja, mogen we die eens even van wat dichterbij bekijken, meneer? Uh, de keersmaker was het, hè? De keersmaker, ja, maar... Hé, hé, commissaire, dat gaat dan een permis Nou, we zullen u niet lang ophouden. Zijn maar niet ongerust. Gewoon even controleren of u wel tax betaald hebt voor dit toestel. Tax? Van een telescoop? Hoe werkt dat hier? U woont hier permanent, meneer De Keersmaker? Nee, nee, nee, ik woon in Anderlecht... en ik kom mee af en toe in het vuilhoor en in derfste. Dat is de beste moment voor de passage van de vogels, hè. De vogels, ja. U bent een vogelliefhebber. Een vogelaar, zoals ze dat noemen. Een vogelaar? Hm. Alsjeblieft, inspecteurs, dus u zijn onrespectabel moi, hè. Voilà, Guido. Ik zie Richard bezig met syndicalier... en ik kan zelfs zien dat zijn ogen bijna uit hun kassen rollen. Bon, meneer De Keersmaker... Nu de waarheid. La vérité s'il vous plaît. Het was tout à fait par hasard. Je m'en fous, meneer de Keersmaker. Vertel, wanneer hebt u haar lijk zien liggen? Tijdens de morgen. Om hoe laat precies? Om negen uur. Nee, nee, nee. Het was een kwartier loter. Hm. En waarom hebt u dan pas om kwart na tien gebeld? <laughs> C'est pas moi, hein? Rustig, ik wil geen problemen. hij zegt, ik heb er allemaal niks mee te moeken. Houdt u haar penthouse voortdurend in het oog, als u hier bent? Nee, eh, pas du tout, was par ja, ja, dat zal wel. Wanneer hebt u haar voor het laatst in levende lijve gezien? Meneer de keersmaker. Als u dat liever hebt, nemen we u direct in hechtenis. Hè? Gisteren over het. Om acht en half. Steepte om half negen. Nee, om acht en half. Hoe weet u dat zo zeker? Omdat omdat deur altijd haar gordijnen dichttrekt. U wist blijkbaar wat haar beroep was. <laughs> dat was niet moeilijk, hè, zeg. Hij lag dikwijls in haar bluten kont op haar balkon, hè. Ze deed precies expres. Ah, en dan kon u niet meer rustig naar uw vogels kijken. Exactement, commissaire. Dat deed ze zelfs in deze tijd van het jaar. Naakt op haar terras liggen. Maar nou, oh, in de zomer natuurlijk. Ik dacht dat u hier alleen in de lente en in de herfst kwam. Ja, ça va, ça va. Af en toe in de zomer <laughs> Is het gepermiteerd, ja? Of is dat ook al tegen de wet? Vermeer, jij geneert mij niet, hè? Ik kan zo niet de achterkant van madame Deftik bekijken. Ja, maar ik moet toch ook mijn werk kunnen doen, hè, dokter? En het is vermeer, niet vermeer. Niks onder het bed, Jan. Nee, enfin toch niets waar ik nu al iets kan opmaken. Jij zorgt voor genoeg foto's van de bloedsporen naar de gang, hè? En misschien moet de gang wel tot beneden toe op sporen controleerd worden. Ja, ja, Annalore, dat gebeurt. Maak u maar niet ongerust. Dat is uh, routine, hè? Ja, alles is de routine bij die technische ja, madame. Annalore. Ja, is het zeer eenvoudige job. Ja, bon, uw conclusies. Ja, bon. Ik... Ik kan dus al klaar zeggen, Madame 500cc had geen seks gehad. Voilà. Dankjewel. Wij weten ondertussen wie er gebeld heeft. En ook dat mevrouw Carlier gisteravond rond half tien nog in leven was. Heel goed, want dat klopt volkomen met mijn constatatie. Madame 500cc. Ze heeft een naam Rechec Ja, ja. Madame Carlier is vermoord ergens rond middernacht. En dat met een grote schraak gebeurt. tzak, nek over. En waarmee, volgens u?